of love to fall Luister, welkom terug bij Inspiratie Radio.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 Nee. echte stem van de ziel. Nee, ja, nee. Ik, ik, ik wou een dilemma op tafel ja, leggen. Ik merkte dat ik Je het zelf, op zelf op al opgelost. opgelost. Maar ik wilde wel heel graag op inhaken ja, als het ja, mag. Graag. Want, want waar, het, um, waar, het, waar het toe leidt is iets uh, waar, waar, waar ik ook altijd erg van hou om dat te berden te brengen. Er is namelijk ook zo'n... Uh,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 For from this day it cannot be any other way sitting here almost crying the to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 antwoord, dat ik zou zeggen, kijk nog eens een keer naar de website inspiratieradio.nl en kijk naar de, het uitzendschema of uitzending gemist en je ziet al wie er allemaal in de buurt van, uh, van hier uh, je daarbij zou, uh, zou kunnen helpen. Ja. Um, je, je hebt ook nog een jaartraining, het lied van de ziel, van jouw ziel. Wat, wat, wat houdt die training in en wat, wat kunnen mensen daar leren of?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 het contact te houden eh, om uiteindelijk um, uh, je liefde um, ja, zo overvloedig mogelijk te laten stromen. En uiteindelijk is dat een hele altruïstische daad.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 ik dacht, ik kan altijd nog postbode worden hè? Als, ik, uh, als het geld uh, opraakt. Nu ook dan... niet meer hoor, bijna. Maar goed, dat toch Nee, precies. Maar toen was dat nog wel. wel uh, het was wel een goede hoogelijk. baan toen nog, ja. Dus dat ben ik gaan doen en ik heb uh, enorm veel boeken gelezen, retreats gedaan, uh, um, sessies gedaan, naar kerken geweest. Het was echt mijn, mijn topjaar. Heel veel liedjes geschreven. Alle inspiratie voor de liedjes komt uit dat jaar. Hmm. Um,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 Nou dat was een prachtige koormuziek eh, Fauré met.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 Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we Erika een gast en ze doet vooral veel dingen met dansen en stem. Um, ja, het laatste blokje is... Uh, maar goed, het laatste blokje is dan maar twee minuten. Dus wie uh, um, is Erika Nap? En ik vind het leuk om uh, aan te geven ook aan de luisteraars... van Als we nou jou wat meer willen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 We zijn er alweer doorheen. Door deze uitzending. Nou Erika, ik moet zeggen. Ik vond je een hele inspirerende gasten. En ik vond de uitzending erg ja, waardevol.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 Wij uh, geven de gasten altijd het 2012 inspiratiespel. Uh, Oké. Okay. Alsjeblieft. Dankjewel. En dat is uh, onder meer door Rob Harms, uh, onze technicus, uh, ontwikkeld met een aantal gasten. Rob van, Spruits bedoel ach. Je. Ach. Ja, dat maakt niet ja, zo. Ja, heel ja, goed. Rob Harms twee, twee verschillende. vanmiddag tussen van. 2 en 5 zat Rob Harms op jou op een plek. Vandaar dat ik een beetje de warm was. Ik was en ook in is de studio. Ja. Ja, dat is, <laughs> ja, dat is Jij bent er de oom van, maar roept mij niet uit. Uh, ja, dus uh, Rob Spruit, die heeft dat ontwikkeld met een aantal gasten.